Het weer zonnig, droog en 20 tot 26 graden. Vanmiddag in het zuiden kans op regen en morgen maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Een waterig zonnetje begint hier door te breken en het is uh, al best wel lekker warm. En ik heb uh, natte voeten, want ik heb slippers aan, heel optimistisch. En dat is eigenlijk precies het, het goede schoeisel uh, wat ik aan heb om te gaan doen wat ik uh, straks ga doen, namelijk teken vangen. We zitten midden in de bekendmaking van de rotbeesten top 50. De teken staat op nummer 1. Er zijn bijna 50.000 stemmen uitgebracht en het komend uur hoort u welke dieren het minst favoriet zijn. Welkom terug bij Vroege Vogels. Ja, goedemorgen aan tafel hier in het kapitaal nog steeds. Uh, Milas Dekkers, uh, Albert Wijman van kenniscentrum Dierplagen. En uh, Janine loopt dus buiten met Willem Takker, entomoloog en tekendeskundige... op zoek naar teken. Uh, Janine, hebben jullie al iets te pakken? Of de teken jou misschien? Of, of de teken mij uh, misschien? Nou, het grappige is, waar ik nu op dit moment aan haar aan het kijken ben... is Willem Takker die inderdaad bezig is om, om uh, teken te proberen te vangen. En dat ziet er een beetje uit als... Ik kan het niet anders omschrijven als een, ja, een Belg met een vlieger, zeg maar... Uh, iemand die met een vlieger achter zich aanloopt en uh, die vlieger gaat niet de lucht in, want hij, hij, hij glijdt er zo mee over de grond. En dit is, dit is dus de manier om, om, om teken te vangen. Ja, dit is de meest praktische en ook uh, wereldwijd meest toegepaste manier om uh, deze teken te vangen. Een soort laketje dat je over de grond trekt. Het is eigenlijk een laken van één vierkante meter, uh, waar een uh, verzwaring achterin zit, zodat het op de grond blijft ja. liggen. Kan je, je hem eens een beetje door het gebladen heen trekken, want dan kunnen we het ook een beetje horen... Zo een beetje hier door de blaadjes en dan Kijk kijken we of we daar een plaats van die over, rotbeesten over, over kunnen boskant. vangen. Hier staan wat varens, daar gaat hij ook overheen, daar houden het teken van. Waar houden het teken nou het meest van, behalve varens? Bosbes, varen en vooral bos, gemengde loofbossen, vooral waar... Eikenbomen staan. Ik dacht namelijk dat je met dat lakertje, want ik had je al binnen zien komen met dat lakertje, ik dacht dat je daarmee onder een boom zou gaan staan... maar je strijkt er dus mee over de vloer. Nee, want heel veel mensen denken dat teken uit de bomen naar beneden vallen... maar het omgekeerde is het geval. Normaal gesproken leven ze hier in de strooisellaag dus tussen de planten. Daar brengen ze ook de winter door. Uh, en als ze honger hebben, kruipen ze naar boven... Uh, of een grasprietje op, of een plant op, ongeveer tot uh, 30, 40 centimeter hoogte. En daar blijven ze zitten wachten totdat er een, uh, een bloeddonor langskomt... in de vorm van een hond, of een been van een mens, of ja. uh, een onmozele vrouw op slippers... Uh, ja, de, de manier waarop jij hier loopt vanochtend is niet echt heel verstandig. Nee. Uh, met blote voeten in slippers. En ik denk dat je straks als je thuis bent echt even jezelf goed moet... Uh, even uh, tussen mijn tenen moet kijken. Moet kijken of daar niet een tekens bij zitten. Kijk, We hier, hebben er een, hè? Hier ik hier zie hem. Oh, getverdomme. Die zijn wat groter dan de nimfen. Maar vind jij ze nou leuk of vind je ze dus net als ik eigenlijk ook een beetje goor? Nee, ik vind ze geweldig. Uh, ik zou ze ook niet bovenaan de lijst uh, gezet hebben als We... rotbeest. Um... Wat is er geweldig aan teken? Het nou, zijn toch gewoon hun... kruiperige, rottige parasieten? Uh, het zijn inderdaad uh, parasitaire beesten, maar hun levenswijze is zo fascinerend dat je als bioloog wel enthousiast moet worden voor een beest wat alleen maar van bloed leeft en van niets anders. Okay. En zich dus in de evolutie gewoon aangepast heeft. Uh, aan dit fantastische, uh, deze fantastische leefstijl. Nou, leef je uit zou ik zeggen in jouw uh, enorme, fantastische en nogal bijzondere hobby. Wij uh, lopen hier nog even verder met dit uh, laakje... en kijken of we Menno zo meteen kunnen verblijden met nog een paar lekkere tekenen. Hoera voor de rotbeesten. U hoorde het vierde deel, Aleko Assai, de eerste symfonie in D-groot. Opus 18 van de Italiaan Muzio Clementi. Rotbeesten.nl. Op de 40ste plaats. De muskusrat, toch nog vrij hoog geëindigd, al verklaarde Jelle Reumer hem zijn liefde. 39. De oorworm. Ook geen geluid. 38. De zilvermeeuw met 215 stemmen. 37. De mol. Vast vooral genoemd door gazonliefhebbers. 36. De mier. Eentje is wel leuk, maar ze komen altijd met de hele familie. 35. De blauwe reiger. Dankzij de oproep van Bas Haring. 34. De halsbandparkiet, o oh, zo mooi, maar ook o oh, zo veel. 33. De zwarte kraai, een van de vele zwarte vogels die gehaat worden. 32. De engerling, alleen die naam al. 31. De ekster, die stond eerst niet op onze lijst, maar die werd door vele genomineerd. 40 tot 31, eindigen met de extra, extra. We hebben hier nog steeds uh, hoogleraar medische entomologie. Willem Tak is weer terug. Oh nee, die is nog niet terug uit het nee, Willem, bos. Willem, die, die nog was nog de... even aan het tekenen. Geef eens even een bonk op de deur, want die moet uh, naar binnen oh, komen. Naar binnen. <laughs> uh, Albert Wijman van kenniscentrum Dierplagen en Midas uh, zit hier natuurlijk ook. Um, veel vogels dit rondje. De blauwe reiger, de uh, halsbandparkiet, kraai, extra, zilvermeeuw. Er zitten ook mooie vogels tussen. Toch rotbeesten, Midas, uh, terecht. Nou, er zitten er een paar bij die, uh, die naar onze smaak te slim zijn. Dat is het eigenlijk. Zo'n meeuw en een kraaiachtige kunnen het gewoon niet hebben, denk ik. Dat er in zo'n vogel er zit maar een heel klein kopje en in dat kopje een heel klein schedeltje en daarin hele kleine hersentjes. En dat ze met die kleine hersentjes, zo'n bird brain, dat ze daar toch ons vaak mee slim af zijn. Dat, uh, dat steekt volgens mij. We zijn gewoon jaloers. Ja, ja, ja. En dat die mee we dan iedere keer ons afval te pakken krijgen in de steden? Ja, of je probeert ze buiten te sluiten. En dan weten ze toch alweer een gaatje te vinden. Dat is veel te slim. Ja. Een redelijk onbekende in de lijst is de Engerling. Heeft zijn naam ook niet uh, erg mee. Willem Takker, wat is dat eigenlijk, een Engeling? Nou, de Engeling is eigenlijk uh, de, de larve van een langpootmug. En uh, langpootmuggen heten weliswaar muggen... maar dat zijn muggen zonder bloedzuigende monddelen. En uh, de volwassen mug uh, uh, voedt zich op een andere manier. Ja. Maar het zijn die engelingen die dus vooral uh, door boeren gehaat worden... omdat ze graswortels uh, kapot vreten. Ah. Uh, en daarom worden ze ook bestreden in, uh, in veel uh, graslanden... Uh, waar geen biologische of organische uh, teelt plaatsvindt. De zwijnen houden er ook van, toch? Uh, voor zwijnen zijn ze, zijn ze prima. Het is een fantastisch voedsel voor allerlei bodemdieren. Dus je, eigenlijk zou ik zeggen, als er engelingen in de bodem zitten, heb je een prima bodem. Ja, maar het is grappig dat grasbezitters <totstukken> houden niet van engelingen want het slecht wordt gras. En als de zwijnen dan komen om ze op te ruimen... Dan heb je een ook... grote probleem. Uh, nou ja, dan gaan natuurlijk de graspollen er ook nog aan. <totstukken> uh, en ik denk dat een boer daar helemaal niet blij, uh, blij mee is. Ja, en de, de halsbandparkiet uh, heeft ook flink wat uh, stemmen gekregen. Het is natuurlijk een nieuwe soort in Nederland... Zou het ook gewoon zijn dat wij een hekel hebben aan exoten? Vreemde eenen in de bijt? Het, het, het rare is dat als je in het buitenland bent en je ziet de papegaai rondvliegen... Dan, dan weet je niet van vreugde wat je moet gaan doen. En als, als er dan eindelijk eens een keertje hier eentje is... dan is het weer niet goed. Nee. Je hebt er niks tegen. Nou, ze zitten bij mij altijd in de, in de tuin van de, van de buren net even verderop... <lacht> zodat ik ze wel kan zien, maar nauwelijks kan horen... Uh, Albert Wijman, uh, kenniscentrum dierplagen. De mol die staat ook op de lijst hè? Met, met stip op nummer 37. Uh, kloppen er vaak aan bij, bij u mensen aan die uh, de mol uitleid uh, ja, willen? Die mol. Een, een, een cursus uh, die op mollen is gericht. Uh, en om uh, de preventie van mollen uh, en ook wel bestrijding van mollen. Maar ook weer over die uh, tolerantie, uh, Kees uh, uh, Dijksterhuis heet die geloof ik, die in trouwde natuur, Koos Dijksterhuis, ja. Dijksterhuis, die uh, uh, dat natuurdagboek heeft. Dat een, een heel mooie column, ook weer over die tolerantie, wees lief voor uw mol, heette die column. En, uh, nou ja, en ik heb ook hele lieve dingen gehoord over mollen door Giet Jaspers. Niet zo ver maar ik vind u wel een beetje zo... ambivalent. Enerzijds geeft u een cursus hoe je die mollen moet afmaken... en anderzijds pleit u nu voor de liefde voor de mol. Ja, maar ik zeg al... Uh, ik zei al, uh, daarvoorheen, het is altijd weer een keuze ja. die gemaakt wordt. En in de praktijk... Uh, uh, wat doet u nog... met, de mol, met de mollen in uw eigen tuin? Dan heeft u er last van? Ik heb er geen last van. Oh. Maar ik zou ze zeker zelf niet bestrijden. Nee? Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, ik vertelde al die, die column van Koos Dijkstrauis. Uh, uh, uh, dat vond ik een mooi voorbeeld van een mevrouw die zegt... van ik heb veel tuinaarde nodig, maar ik heb ook een gezonde. En dan komen die mollen omhoog en die maken dan zo'n mooie molshoop. En die maken voor mij prachtige rulle tuinaarden. Die ik heel goed kan gebruiken. Dus, euh, nou ja, niet iedereen hecht dus aan altijd een even glad gezond. En vindt het niet erg om af en toe een molshoop op te... Maar het blijft altijd een dilemma. Of je euh, altijd, en in de geneeskunde is dat... maar ook in de, in de plaagdierkunde, van uh, het afwegen van de belangen. En soms is het wel noodzakelijk om uh, misschien toch mollen uh, te bestrijden. Ja. Maar het is niet de eerste optie, het is de laatste optie. Uh, we gaan even uh, speciale aandacht besteden aan uh, één dier op die, uh, in die top 5. Op de veertigste plaats staat hij, we hebben het net gehoord, met 180 stemmen. Uh, dat betekent dat opvallig weinig mensen op dit dier hebben gestemd, veertigste plaats. Hij heet wel rat, maar is helemaal geen familie van de rat. Het is een knaagdier uit de onderfamilie van de woelmuizen. Dat klinkt meteen veel aaibaarder. Nou, klinkt wel gezellig uh, eigenlijk. De muscus woelmuis komt uit Amerika, maar is door bondfokkers naar Europa gegaan. En vervolgens is hij ontsnapt of losgelaten. En nu dus een plaag, want hij bedreigt dijken. En dus worden ze massaal met tienduizenden tegelijkertijd gedood. En daarvoor zijn in Nederland 400 man dagelijks ermee bezig. Vooral de dodingsmethode zijn dierenliefhebbers een doorn in het oog. En daarom kwamen dierenbescherming, faunabescherming en bond voor dieren met een handtekeningenactie. Frank Dales gaat die handtekeningen aanbieden aan raionhoofd André van Veen... van de Zuid-Hollandse Rattenvangers. En Jan Geluk, dijkgraaf en bestuurslid van de Unie van Waterschappen. Typisch een voorbeeld van een kleine kade met een diepe polder. Dus als je deze kade doorbrengt, de dan loop je hele polder onder water. En dat is een hele diepe polder. Dan hebben sommige mensen vijf, vier, vijf meter water boven hun schoenen staan. En dat is iets te veel, ja. Is er ooit in Nederland een dijk doorgegaan door de Muskelschatten? Er uh, zijn wel bijna overstromingen geweest. Maar uh, echt een dijk doorgebroken. Er was sprake bij Wilnissen is een dijk doorgebroken. Ja, dat was die, die dat dijk is... die in de zomer toen was. Ja. Ja. Maar dat is als nooit, uh, ja, dat is nooit goed vastgesteld uh, kunnen worden. Het is altijd zo'n heerlijke geur hè, als je zo'n boerderij oploopt. Ja, dat is de ja. dat is echte, uh, echte boerderijgeur. Ja. Er springt een kikker voor ons weg. En hier... Nou, hier zie je dus nu zo'n gat van een muskensrat. Maar als die rat dus nu nog twee meter doorgraaft, dan gaat het water daar lopen. Neemt de aarde en alles mee. En voordat je het weet, heb je hier een gat van vier, vijf meter breed en loopt de hele polder onder water. Dus het is van het grootste belang dat we de muskensrat hier bestrijden. Er staat naast u Frank Dales, de directeur van de dierenbescherming. Wat vindt u van zo'n gat? Kijk, voor alle duidelijkheid, de dierenbescherming gaat er niet voor pleiten... natuurlijk dat polders onder water worden gezet, ook niet door dieren. Maar toch. Maar toch. Aan deze kant zien we inderdaad een gat. Aan de overkant van het water zien we allemaal beschoeiing langs de kant staan. Dus waarom komt hij aan deze kant? Omdat hij daar door die beschoeien geen gat in de dijk uh, kan en maken. Hier, hier kan hij gewoon door het zand of klei. En hier gaat hij gewoon uh, door de grond uh, gaat hij graven. Dus waar de dierenbescherming voor pleit... is niet dat we er niks aan het probleem moeten doen... want dat ziet de dierenbescherming ook. Alleen de oplossingen die op dit moment worden toegepast... het onderwater verdrinken van een muskusrat... dat is niet de oplossing. Ja. Misschien zal onder water verdrinken. Er zijn zogenaamde verdrinkingsvallen. Die proberen wij zo weinig mogelijk te gebruiken. Maar dat is echt gruwelijk, hè? Dat is natuurlijk gruwelijk. Vanwege de veiligheid doen we dit. Kost 35 miljoen op jaarbasis. We zouden die centen liever op zak houden. Beschoeien aanleggen, dat kan. We hebben 17.600 kilometer waterkeringen. Moet u zich eens indenken, als je daar beschoeien moet maken, over welke kost u praat. Wat wij dus willen doen, is de muskelsratten zo kort mogelijk houden... waardoor je dus zo weinig mogelijk rattenpijn hoeft te doen om ze te vangen. En wat wil de dieren beschermen? Kijk, er worden op dit moment in Nederland op jaarbasis... let wel, 155.000 muskelsratten gedood. Daar zijn meer dan 400 mensen mee bezig... En de dijkgraaf die gaf net ook al aan. De kosten zijn ja. meer dan 34 miljoen euro per jaar. Kijk, beter een mooie beschoeiing aan. En daarom ja. zegt de dierenbescherming. Doe dan een structurele oplossing. Zoals bijvoorbeeld inderdaad je oeverbescherming. Maak dan een oeverbescherming dusdanig dat het niet aantrekkelijk is voor de muskusrat om daarin te gaan graven. Wij willen dat uh, natuurlijk graag doen. Daar waar echt heel veel schade en problemen zijn, doen we dat ook. Maar het is ondoenlijk om al die waterkering. Want als het dus hier beschermd is, ze gaan we er niet in. Wat denkt u dat die rat doet? Die gaat op zoek naar een plekje waar hij wel kan graven ja. en vlakbij waterkering is. Dus, dus het, het is het, gewoon het verplaatsen van dat probleem. En 17.600 kilometer, ik zou het graag willen doen, maar dit zijn echt onhaalbare kosten. Uh, het, we zitten nog met een ander probleem te maken. Die ratten die komen uit het oosten, ze komen vanuit Duitsland, daar worden ze niet bestreden. Dus wij zijn gedwongen om die ratten te blijven bestrijden. Ja. Het is, het is te jammer, maar het moet. Nou, kan ik me herinneren dat er een uh, jaar of wat geleden bij een van die veeziektes, toen mochten ook uw muskersrattenvangers ja. niet het land in. En toen is het toch nergens een dijk doorgegaan. Nee, gelukkig niet. Maar je moet er echt bovenop zitten, anders hou je ze dus niet weg. En het is ook, ze hebben ook geen natuurlijke vijanden, helaas. Maar dat is nou ook het probleem van Nederland. Zodra het om iets uh, van in het wild levend zijn... dan willen we eigenlijk als Nederlanders ook dat allemaal gaan beheersen en reguleren... De natuur wijst keer op keer uit dat op een gegeven moment een populatie... en ik sluit niet uit dat de muskusratpopulatie eerst iets zal stijgen... maar de, de, vervolgens zorgt de natuur ervoor dat de populatie stabiel blijft. Als er onvoldoende voedsel is, als er te veel dieren op elkaar uh, leven... dan weet je gewoon uit ervaring met de natuur, dan regelt zich dat vanzelf. Hoeveel hebt u er ooit gevangen? Ik zit er 36 jaar in, uh, etelijke duizenden. Zou u het niet veel leuker vinden om een oplossing te vinden die minder gruwelijk is? Ja, dat klopt. Ik zit in een landelijke werkgroep. Uh, materiaal en materieel en techniek en tactiek. En daar verbeteren wij al uh, heel veel. We hebben een kooi uitgedokterd nu. Daar zit de klem ingeplaatst. Dus de muskusrat komt de kooi in. verdrinkt niet meer, maar komt in de klem. Maar gaat wel dood? Ja, maar direct. Ja. En uh, wat de dierenbescherming op tegen is, is natuurlijk over de verdrinkingsdood... En, uh, wij zijn we heel hard aan bezig om daar verbetering aan te brengen. En daar zijn we gewoon altijd, eh, wij als vakmensen, mee bezig. Want wij willen dat beestje ook liever zo humaan mogelijk doden. Maar wel doden? Wel doden, want de veiligheid gaat boven het diertje. En waar de dierenbescherming voor pleit en die vele duizenden mensen die de petitie maar, hebben... Want u staat hier eigenlijk niet alleen, he? u staat hier met 11.000. Sta we staan hier met 10.000 man uh, uh, achter me, zoveel handtekeningen hebben we uh, binnengehaald. Is dat wij pleiten als er nou landelijk een veldonderzoek gaat uh, plaatsvinden. Neem op zijn minst in dat veldonderzoek een structurele oplossing van uh, het beschermen van de kaders, zodat de musgenschratten er niet in kunnen. Wat nu wordt voorgesteld in het uh, uh, landelijk onderzoek zijn allemaal bestrijdingsmethodes gericht op het doden van de muskusrat En de dierenbescherming, en die duizenden mensen achter ons, zouden dolgraaf willen zien dat op zijn minst, het onderzoek ook wordt meegenomen een bescherming met gaas of betonblokken of iets dergelijks. Maar in ieder geval maak dan een onderdeel van het onderzoek, dat een, een stuk van die kader... gewoon niet betreden kan worden door de muskusrat En kijk dan in dat gebied wat er vervolgens gebeurt. Met de populatie, met de schade en dergelijke. Wij zijn er erg van overtuigd dat dan zal blijken... dat die 34 miljoen die we op dit moment per jaar eraan betalen... die 400 mensen die daarmee bezig zijn... die 155.000 muskusratten die op jaarbasis worden gedood... dat dat niet meer nodig zal blijken te zijn. Voordat we nu overgaan tot het overhandigen van die, die handtekeningen. Ik was benieuwd, is de rat die hierin heeft gezeten gevangen? Ja, inderdaad. Kunt u beschrijven hoe dat ging? Hier staat gewoon ook nog een klem voor. Oh ja. en, en niet een kooi. Die staat precies uit, die st st staat op scherp. Die hè? Ja, die staat zeker op scherp. Dus ja, die musselsrat komt hierin. Tak. En die is eigenlijk op slag dood. Want ik wil, dit, is geen, dit is natuurlijk niet een verdrinkingskooi... maar dit is een klem die ervoor staat. Ah, ik heb hier meer dan 10.000 uh, ondertekenaars van een uh, petitie... die ook allemaal zeggen van... er moet toch ook een andere manier zijn om deze probleem uh, goed aan te pakken... Uh, en te zorgen dat die veiligheid op een andere wijze wordt gewaarborgd... maar dan diervriendelijker. En kijk, je krijgt nog steun uit de natuur ook. <laughs> Meerkoetje, <laughs> geloof ik, hè? Ja, precies. Ja, want die komen ook nog wel eens in die klemmen, hè? Dat, we, dat moeten we ook niet uh, vergeten, de bijvangst. Nou... Dan neem ik de positie bij deze in ontvangst. Die uitgestoken hand die, die druk ik nu ook. Uh, wij gaan, de, zeker als waterschappen, zijn wij bereid om met u samen te denken over diervriendelijke oplossingen. aan dit probleem wat we in Nederland hebben met die veiligheid. Uh, met de muskusratten, om dat, uh, dat zeker uh, samen op te pakken. Dan gaan we het samen doen? Even voor de foto's. Ja. Wat gebeurt er nou met het gat? Ja, dat wordt dichtgemaakt. Het was nu eventjes nog voor de foto open en uh, scheppen maar. <laughs> kan ik nog een plaatje, maar kunnen we misschien een stukje naar voren toe komen? Nostalgica uit de gitaarmethode van Juan Marten voor beginnende flamengo-gitaristen lees ik hier. Dat lijken mij dan wel ambitieuze beginnende flamengo-gitaristen. Het werd stuk werd uitgevoerd door de leraar zelf. We komen zo al op de helft van de lijst. Laat onze stem Renzo nog maar eens horen. Rotbeesten.nl Op de dertigste plaats. De kwal. Haalde 341 stemmen. 29. De houtworm, de gruwel van alle antikers. 28. De Amerikaanse rivierkreeft, een exoot die onze inheemse kreeftjes verjaagt. 27. De mot. Anna Charlotte en hem noemde ik Bas. 26. De muis doet geen kip kwaad, maar toch zijn veel mensen er bang voor. 25. De Varroa-meid, het plaagdier dat de bijen bedreigt. 24. De tijgermug, bijna niemand heeft hem ooit gezien, maar Nederlanders zijn blijkbaar doodsbenauwd voor de ziekte Dengue. 23. Het koudje. Aandoenlijk om te zien hoe man en vrouw kou levenslang een paardje blijven, maar toch 458 anti-stemmen. 22. De bladluis, gehaat bij bloemisten en tuiniers. 21. De fruitvlieg, dat zo'n klein insectje zo hoog kan eindigen. Nou, het is Willem Takke, het is duidelijk weer uw rondje. Uh, veel insecten: mot, houtworm, worm, faroa, meid, tijgermug, bladluis. Ze blijven, ze blijven voorkomen die in de hele lijst. Is, is, het nou, is het nou leuk werk om over te praten op verjaardagen en feesten en partijen? Uh, nou, insecten blijven altijd antoloog. boeiend. Uh, en het is, het is juist uh, aardig om, uh, om uit te leggen aan mensen uh, waarom. Uh, ...gevaren die mensen in bepaalde insecten zien... ...of waarom ze ze echt gewoon rotbeest vinden... ...om, om dat gedrag te kunnen veranderen... ...door uit te leggen hoe de biologie van zo'n beest in elkaar zit... ...waarom ze belangrijk zijn... ...en vaak ook hoe je kunt voorkomen dat je er last van hebt. En als mensen dat eenmaal in de gaten krijgen... Uh, ...dan begint hun mening ook wel wat te veranderen. Maar het staat ongetwijfeld uh, uh, vast dat uh, mensen alles wat, uh, wat kriebelt en met ja. zes pootjes loopt, ja. dat ze daar toch enige uh, yeah, ja. uh, afzien voor, uh, voor hebben. Ja, dat zit gewoon in de mensen, Midas. De, die die de, pootjes en dat gekriebel, we houden er nee, niet van. Te, te veel pootjes, daar gaat het om. Uh, het is een soort wet die zegt dat mensen houden meer van beesten naarmate die beesten meer op mensen lijken. En de beste manier om op mensen te lijken is om twee benen te hebben. Dus alles, alles wat meer dan twee benen is, dat is niet goed. Dus een, een, een hond bijvoorbeeld, die doet het met vier poten heel aardig. Maar wordt pas echt leuk als hij op zijn achterpootjes uh, gaat zitten. <lacht> een pootje, of, of, of een muis op vier poten, die is doodeng. Uh, er worden vrouwen geacht op tafels te springen enzovoort. Maar als hij op zijn achterpootjes een stukje kaas gaat zitten knabbelen... dan is het weer de liefste van uh, allemaal. En ja, dan uh, zes poten. Ja, het is duidelijk. Te... Acht poten is nog erger, hoor. Dat zitten we aan de spinnen. Maar zes poten is gewoon te veel. Uh... Ja. En heb je, heb je er ook nog met duizend. Uh... En met miljoen. Uh, ja, nou ja, goed, daar praten dan we al helemaal plakier. niet meer over. Nee, die worden helemaal... gelijk doodgeslagen. Dat is helemaal <laughs> verschrikkelijk eng. Um, nog even, we, we hebben het straks over een andere mug. De, uh, hoe heet Ik, Ik zal niet zeggen waar beleid. die staat. Maar, uh, de gewone De gewone steek, die komt straks pas. Maar de uh, tijgermug... Um, ho hoe gaat het daarmee in Nederland? Uh, nou, de Tegenmug wordt door. Uh, um door de overheid scherp in de gaten gehouden. Dat beest dat blijft eigenlijk Nederland binnenkomen... met vooral van die mensen die van Lucky Bamboo houden. Dat beest komt gewoon uit China mee. De Lucky Bamboo, dat zijn van die gekke plantjes die mensen decoratief meenemen. Daar zit die muggen op. Ja, nou, die mensen nemen hem niet decoratief nee. mee. Het zijn de, de telers die die planten binnenbrengen uit China ja. in, in gigacontainers. En die muggen zetten hun eitjes af... Uh, op de onderstam van die, uh, van die plantjes. En dat gebeurt in China. Ja. Onderweg staan ze in het water. En drie weken later heb je hier volwassen muggen in die containers zitten. En die vliegen dan uh, in die kassen rond. En we zijn dus wel redelijk benauwd dat ze er eigenlijk niet uit mogen. Want als je van dit soort prachtige weer hebt... als we hier vandaag of de afgelopen weken hebben... Uh, zodra het boven de 20 graden Celsius wordt... dan kan, zou die mug hier in feite een populatie kunnen gaan vormen. Maar is dat vormen. al aan het ontstaan? Uh, nee, vorig jaar is er één uitbraak geweest in, uh, in, in Brabant. Dat was ook een levensvatbare populatie. Uh, maar mijn collega's hier naast me, die hebben er toen voor gezorgd uh, dat die beesten uh, zich niet konden vestigen om heel snel in te grijpen. Want op dat moment zaten die muggen in uh, geïmporteerde autobanden. Maar even voor mensen die dat niet weten, want de tijgermug, sommige mensen denken misschien ja, dus de tijgermug, nou en? Nou, die tijgenmug, uh, op zich is hij niet uh, gevaarlijk. Alleen is hij wel heel vervelend. In Italië en Zuid-Frankrijk is het op dit moment uh, plaaginsect nummer één. Omdat je niet meer uh, lekker koffie uh, of een aperitiefje kunt drinken op je terrasje in Florence of Rome. Maar hij brengt ook virussen. Uh, virus over. Maar hij brengt een, een vervelende ziekte over, uh, knokkelkoorts of dengue. Uh, en als je bedenkt dat er wereldwijd 50 miljoen mensen met dengue rondlopen... en in Nederland komen ook mensen met dengue terug... die met vakantie geweest zijn in het Caribisch gebied of in, uh, in Thailand... Uh, dan zou je hier in de toekomst het eventueel een ja. uitbraak van zo'n ziekte... Albert Wijman, wordt er veel over geklaagd, ook bij jullie... bij het kenniscentrum dierplagen, over de tijgermug... Over de tijgermug. Misschien kan Nico vonk daar iets over zeggen. Met een collega bij nou ja. Heel kort even de tijgenmug. Is het bij jullie een punt van aandacht? Wordt er veel over gebeld? Van wat moet ik met die beesten? Worden wij worden er niet zo gek veel over gebeld. Uh, we zijn wel betrokken geweest uh, door, uh, bij het Centrum Monitoring Vectoren, Wat in Nederland uh, de monitoring doet van uh, deze muggensoort. Om uh, te voorkomen dus dat die zich verder in Nederland verspreidt. En wij zijn daarbij betrokken geweest om daar... Uh, een halt toe te roepen in ieder geval. Ja, maar bij jullie, bij de dagelijkse werkzaamheden bij Kenniscentrum Dierplaag... staat hij nog niet in de top 20. Gelukkig nog heel laag. Ja. Ja. En waarom is die rivierkreeft dan een rot beest, een plaagdier? Want die zien we niet eens. Staat er ook op, ja. Ja, ja die rivierkreeft is natuurlijk ook weer zo'n exoot. Uh, uh, en uh, niet dat hij nou zoveel schade doet. En ook niet uh, dat hij nou zoveel ziektes overbrengt. Wel brengt hij een schimmelziekte over bij uh, uh, kreeften die uh, uh, inheems zijn in Europa... Ah. En uh, dat is wel een groot probleem. Maar voor de rest is het een bezienswaardigheid uh, en, en is het een, een beest dat je hem tegenkomt en je verwacht hem niet... dan schrik je daar erg van. Ja. Maar onze eigen, onze eigen rivierkreeft wordt zowat uitgeroeid hè, door die schimmel van de Amerikaan. Nou ja, uh, dat is het. Het probleem met al die exoten die succesvol uh, uh, worden... die verdringen inheemse soorten. En die verstoren daarmee uh, de inheemse biodiversiteit. Ja, en daarom is er opgestemd. We gaan naar uh, het volgende, het volgende ja. rijtje. Op naar de volgende tien. We tellen af naar nummer één nu. Rotbeesten, 20 tot en met... Oh eh, nou, Ja, we tellen af naar nummer één. Maar we gaan nu nummer 20 tot en met elf doen. beesten.nl Geëindigd op de twintigste plaats. De spin. Acht poten en ruim 800 stemmen. 19. De knut. Pas maar op watersporters, want de tijd komt eraan. 18. De naaktslak. Weer zo'n tuinmannenverdriet. Vooral veel stemmen van hosta liefhebbers 17. De huisvlieg. Bronvlieg. Strontvlieg. We houden blijkbaar niet van vliegen. 16. De bruine rat. Eeuwen geleden had hij misschien wel op één gestaan. 15. De kakkerlak. Nog zo'n exoot die weinig geliefd is. 14. De huistofmeid. De eerste die meer dan duizend stemmen verzamelde. 13. De stadsduif. Heel onvriendelijk wel de vliegende rat genoemd. 12. De aalscholver, vijand van de vissers en de meest gehate vogel van het land. Elf. De bedwans of wandluis. Niet groter dan een paar millimeter. Ja, we plukken er eens even eentje uit. Hij heeft een grauw uiterlijk, maakt schichtige bewegingen... en leeft vaak in donkere en vuile omgevingen. De rat. Fotograaf Arjan Schuitman is gefascineerd geraakt door dit rotbeest. Tussen aanhalingstekens rotbeest, want dat vindt hij allerminst van de rat. Uit pure nieuwsgierigheid is Schuidman een fotoproject over de rat begonnen. Alles wat met ratten te maken heeft, legt hij vast op de foto. Het Noorderdierenpark in Emmen heeft een echt rattenriool. En daar is Arjan Schuitman nog nooit geweest. Vandaar dat Wieberen van het Noorderdierenpark hem daar rondleidt. En die rat, met een d, ratstaak, doet verslag. Welkom in het rattenriool. Nou, dan lopen we een... Uh... Een gebouw binnen met ja, stenen gewelven. Ja, het is echt een uh, nagebouwd ratriool. Zoals het uh, in de 19e eeuw eruit zag. Zo was het vroeger onder de stad. Want we zitten nu onder de grond. Je zit hier onder de grond. ja. Je hoort ook uh, af en toe wel geluiden van, van de stad. Hier een rooster boven ons hoofd. Ja. ja oude fiets. Ja. Stadsgeluiden? Stadsgeluiden. Nou, het valt me op dat het hier toch redelijk druk is. En dat uh, doet me eigenlijk heel goed. Ik vind het heel goed dat mensen geïnteresseerd zijn in de rat. Dus, uh... Waarom eigenlijk? De rat heeft, denk ik, een uh, groot imagoprobleem. En dat kan ik me uit de geschiedenis wel, uh, me wel voorstellen. Het is een rotbeest. Het is uh, voor veel mensen misschien wel een rotbeest. Kijk, daar hebben we de eerste rat al. Geweldig. Hier achter, glas, Kijk, daar ja. rentrein, ja, ja, ja. Ja, ik denk dat het tijd is dat we eens op een andere manier naar de rat gaan kijken. Ja, dus zullen we de stap wagen en dan... Uh, naar binnen? Verder naar binnen? Ja. Ja. Nou, nu gaat het gebeuren, Arjan. Ik kijk eruit. We gaan nu echt het rattenriool in. Een teltje met stenen en water. Een oude gieter. En daar zit een clubje ratten, bruine ratten. Een stuk of drie, vier, vijf, zes zie ik er. We klimmen nu over de tak heen het wat is staat? Het is wel grappig te zien dat er ook uh, individuele verschillen zitten. Sommigen zijn heel nieuwsgierig. En uh, die, uh, die blijven kijken. Anderen die lopen weg en die uh, komen straks uh, vanzelf naar weer kijken, denk ik. Je ziet nu ook al wel van uh, dat de voorsten. Die, uh, die hopen al dat wij ook nog wat lekkers meegebracht hebben. Hebben we dat al? We <laughs> hebben al in de microfoon mee. Hele <laughs> volle ja. En je ziet ook aan de, het geluid van de sluiter van, van het fototoestel. Zorgt alweer dat, dat er weer vijf naar achteren schieten. En, ja. en als je zelf even lacht om. Uh, ja, dan schoten ze naar achteren. Ja, meteen. Ja, ja. Ja. Ja. Niet te hard praten dan maar. Het is grappig, je ziet. Het is donker hier, maar je ziet duidelijk de bruine, de bruine vacht. En een beetje iets wat rozige ja, de oortjes en de, de pootjes. De staart. Ja. En allemaal kijken naar van, van wat hier gebeurt. <t> Ik vind het ook heel frappant dat als, je, als we wel voedsel mee hadden genomen... dan, uh, dan sturen ze een, een, een voorproever vooruit. Dat is uh -huh. uh, iemand die in de sociale rangorde heel erg laag staat. Want je weet maar nooit, stel dat het giftig is... dan, uh, nou ja, dan weten we dankzij die lage rat uh, dat we het uh, voedsel niet moeten eten. Als die de ene dan het loodje legt, dan snappen de anderen van... hé, hey, dat moeten we niet eten. Ja, die, die weten dan van, uh, dat, uh, ja, dat nemen we niet... Dus een, uh, ja, als je ratten bestrijdt en je legt bijvoorbeeld ergens gif neer... dan is er uh, of geen enkele rat of allemaal uh, gaan, dan, uh, gaan dan dood. Het zijn hartstikke intelligente beesten, Arjan. Uiteraard, dat probeer ik ook duidelijk te maken. Af en toe komt er eentje dichterbij, die gaat dan op zijn achterpoten staan. En die, uh... Ja, het is even, even snuffelen en goed ja. rondkijken. Even zeker weten dat het, dat het allemaal veilig is toen ik mijn huis ooit ging verbouwen en die aannemer bezig was... en het plafond loshaalde, toen vond hij allemaal uh, ja, van dit soort keutels... die hier liggen, echte rattenkeutels. Dus even, nou, dat zijn, dat zijn absoluut geen muizen, dat zijn ratten. Dat vind ik toch wel een beetje een raar idee... dat er ratten in mijn huis rondlopen. Ja, ik weet niet precies hoe dat voelt. Ik woon hoog, dus ik uh, heb geen idee hoe dat voelt... om echt uh, ratten in huis te hebben. Het eerste, de reactie is dan, ja, dat wil ik helemaal niet. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dat is de reactie van heel veel mensen... Um, ik ben ook met de bestrijders in de stad uh, meegeweest. En heel veel mensen hebben heel veel angst voor, uh, voor de ratten. En ik kan me goed voorstellen, zeker s'nachts als ze actief zijn... en je ligt in bed en je hoort al dat... Uh, Trippeltrap je hoofd. Precies, <laughs> dat je dan toch al zoiets hebt van nou, die moeten, maar, uh, die moeten maar vertrekken. Maar ten onrechte, vind jij? Wat ik heel bijzonder vind, is dat de overlevensdrang uh, die ze hebben... Uh, ze overal brengt en ze altijd wel even voor zorgen dat ze zich ergens uh, thuis gaan voelen. En zolang wij de gelegenheid geven dat ze bij ons in huis wonen, zullen ze daar ook zijn. Waar komt dat nou vandaan bij jou, die, die, die, die liefde voor de rat? Ik heb eigenlijk een, een soort automatisch uh, gevoel van uh, sympathie voor uh, bijvoorbeeld dieren die uh, nou ja, verketterd worden of onderdrukt worden. Uh, iedereen weet dat het bestreden moet worden omdat mensen ze niet in huis willen hebben. Maar aan de andere kant zijn het uh, hele interessante en intelligente dieren. En die tegenstrijdigheid, dat uh, vind ik heel interessant. En als je wat verder kijkt naar het uh, diertje zelf, uh, is het gewoon een heel leuk, uh, heel leuk beestje. Ze maken iets heel veel geluid, maar nu was het wel even uh, wat gepiept. Ja, het is al toch uh, een enige twist. Dat heb je in, in iedere maatschappij. En dat heb je uiteraard ook in, in een rattenmaatschappij. Dan kom ik wat bezoekers voorbij. Die denken, wat moeten die mensen nou in dat riool? <lacht> dat ze dat durven. <lacht> ja, ja. Ja. Ze zijn heel bewegelijk, hè? Ze zijn de hele tijd actief. Want rondlopen, af en toe komt er eentje onze kant op. Heb je thuis als huisdierrat, Arjan? Helaas niet. Dat komt eigenlijk doordat ik vrij veel op reis ben. En dan, ja, dan kun je uiteraard geen, geen huisdieren houden. Op reis om ratten te fotograferen? Bijvoorbeeld om ratten te fotograferen. Ja, klopt. De bruine rat kwam oorspronkelijk voor in Mongolië op de steppes. Daar komt hij. Daar, eigenlijk vandaan. Ja. En pas nou, zo rond 1700 of zo begon de opmars. Dus uh, de mens... naarmate wij ja. meer de wereldzeeum uh, gingen bevaren... en vooral op met schepen gingen ze mee. Want ze konden goed zwemmen en bij een ankerkabel opklimmen. En uh, nou, zo hebben we de, de ratten over de hele wereld gebracht. Hoeveel ratten zijn er eigenlijk op de wereld? Nou, de, miljarden? De, de, ja, meer dan door, mensen. door de bank genomen meer dan mensen. Dus, dan, uh, dus dat zijn echt miljarden. Ik denk dat je kan zeggen dat de rat eigenlijk even succesvol is als de mens in verspreiding en voortplanting. Misschien dat we juist daarom er wel zo'n hekel aan hebben. Dat zou heel goed kunnen. Beduldig, geen concurrentie. Ja. De rat heeft nu voorgoed jouw hart veroverd, Arjan. Ik denk dat het nooit meer overgaat. En op onze website staat trouwens nog een mooie video over de bruine ras. Kijk daarvoor op vroegevogels.nl. Aan tafel hier nog steeds Albert Wijman van Kenniscentrum Dierplagen en Willem Takke, eh, medisch entomoloog en eh, Midas natuurlijk. Midas, wij krijgen ook wel reactie nu op de mail en, eh, van vroege vogels van jullie zijn dieren aan het demoniseren. Ja, goed zo. <laughs> zo hoor. Vooral doorgaan. Zet hem, zet hem op, waarom zou je dat niet doen? Want we doen altijd maar alsof dieren alleen maar er zijn om liefde te hebben. En dat is ook heel mooi dat die beesten er zijn. Die, die beesten die zuigen onze liefde beter op dan het beste keukenpapier. Maar we moeten toch ook uh, onze haat, moeten we toch ook af en toe ergens uh, kwijt? En om onze haat niet voortdurend op onze medemensen te uiten, uh, heeft de Schepper ons uh, voorzien van teken, spinnen, engelingen enzovoort. Laten we daar vooral gebruik van maken. Ja, laten we onze haat eens gaan richten op de bedwants. Nou, dat nou, vind ik dan wat net weer minder. Dat is dan net mijn ja. lieveling. <laughs> ja, van, hè? En hij heet het trouwens gewoon wantluis hoor. Dat politieke correcte gedoe, om dat bedwansen bedwans te noemen. Waarom uh, want... is dat politiek? Ik vind het veel enger klinken juist. Bedwans. Oké, okay, doe jij bedwans. Maar ik vind, vind wandluis erg. Nee, ja, het is uh, een van de wansen. En wansen zijn de allermooiste, allerliefste insecten van de hele wereld. Ik, ik, ik ben er dol op als een wans weer ergens... Uh, grote schade heeft aangericht aan de landbouw... dan knijp ik in mijn handjes en ze, goed zo jongens. Dus als jouw eigen bedje een broeinest is voor de bedwans... dan verwelkom je ze met een borrel? Nee, nou nee die, die, die wandluis, wandluis Sorry. is dus, is dus net, net, net een ander beestje. Dat is een, uh, een wans die parasitair is gaan leven. En als je parasitair gaat leven... dan schaf je meestal een heleboel uh, lichaamsdelen schaf je af. Je verstevigt je zuigsnuit nog een beetje en... Uh, je werp je op de meis. Maar het, het, het, is, het, is, het is maar net, net het, het uh, perspectief. Want, uh, ik herinner me dat ik heel lang geleden bij mevrouw Bronswijk ben geweest. Dat is die mevrouw die in al die kleine vieze beestjes uh, doet. En uh, toen hadden we net de allereerste elektronenmicroscopische opname van vieze beestjes. En dat, het was niet de wandluis hoor, het was de, de, huisstofmeid. de huisstofmeid die oh, zij had. Ja, nog en uh, ze liet me dus echt, echt een buitengewoon griezelige foto zien van die huisstofmeid. En overhandelde ze en toen keek ze zelf er nog even na en zei ze... Ah, het is een wijfje. <laughs> <laughs> maar de, de, de bedwans, niet de wandluis, maar de bedwans is wel iets wat in opkomst is, ook in Nederland hè? Uh, ja, dat is een uh, in opkomst, omdat natuurlijk uh, uh, ook met het succes van uh, schiphol en luchtvaartmaatschappijen en het internationale uh, reizigersverkeer en het toerisme. Ja, uh, uh, uh, uh, uh, we leven in een in een in een uh, global mondiaal, in ja. een global ja. community. Maar dus, moeten ze steeds meer bestrijden. Um, nou ja, daar zijn ook weer alternatieve methoden voor. <laughs> uh, uh, bijvoorbeeld met, uh, uh, met kooldioxide, met koude kooldioxide, met, met koude behandelingen. Uh, en vooral ook de dure hotels worden er door getroffen. Want het is niet een kwestie van uh, dat hygiëne niet helemaal in orde zou zijn. Een stakje in net witte heeft met... geen zin. Nee, meneer nee, zit te schudden. Dat, dat heeft, dat heeft nee, weinig zin? Uh, dat heeft absoluut geen zin. Uh, het, het is algemeen bekend dat 10% van de Amsterdamse hotels heeft, uh, heeft bedrots. Oh. En, in, en in Londen is het al 20%. Uh, en dat heeft er ook mee te maken dat we ons binnenklimaat zo gunstig gemaakt hebben... met centrale verwarming, vaste vloerbedekking... waardoor het veel moeilijker is om die kamers gewoon ontzettend goed schoon te maken. Ja. Oh, ik krijg helemaal jeuk van. Ja. Eenzaamheid in bed bestaat niet in deze zin. <lacht> nee, dat vind ik een <lacht> leuke uitdrukking. Ja. Dus wij vinden hun op. Beesten, maar zij vinden ons topsoorten. Ja, Absoluut, zo Lekker, gemakkelijk maken. Vol maakt. met bloed. Oké, okay, we gaan uh, op naar de. Of oh, gaan we een muziekje draaien? Muziekje. ...van de Spaanse componist Manuel Blasco de Nebra. De sonate in G Groot, uitgevoerd door de pianist Pedro Casals. Het wordt nu werkelijk spannend, want we gaan naar de tien dieren... ...waarop het meest gestemd is. 30.000 van de 50.000 stemmen kwamen bij deze toppers terecht. Op de tiende plaats. De hoofdluis gehaat op alle scholen. Mag ik de netekam even. 9. De Vlo weer een kriebel veroorzaker die hoog scoort. 8. De eikenprocessierups. Prachtig zo'n hele optocht, maar waarom hebben ze van die rothaartjes? 7. De kat. Je houdt ervan of je haat die vogelkillers. 6. Het zilvervisje, of de suikergast die 1 centimeter groot badkamers en keukens onveilig maakt. 5. De hond heeft in een eindsprint 80 stemmen meer gekregen dan de concurrerende kat. Geen idee waarom. 4. De wesp nu nog druk aan het hout schrapen voor zijn nestmateriaal, maar pas echt gehaat in augustus als hij op zoetigheid afkomt. Op de derde plek, ofwel het brons, gaat naar... De Daas, die u geen horzel mag noemen. De Daas haalde 2491 stemmen. En dan de zilveren medaille. Die is voor de steekmug. En dan waarschijnlijk vooral het vrouwtje, want meneer steekt niet. De steekmug verzamelde 5858 stemmen. En dan bij de verkiezing van het rotbeest van het jaar. De absolute winnaar. De teek. Met bijna 20% van alle stemmen is het kleine spinachtige diertje de nummer 1. Mag ik daar een ovatie bij? Ja, de... Midas, jij, bent, jij kan opgelucht ademhalen. De hond eindigt boven de kat. Er is altijd rechtvaardigheid. Uh. <lacht> <lacht> Mag ik, zeggen? Het is eigenlijk, ik ga het nu meteen mij Eigenlijk De enige reden waarom ik deze baan uh, heb uh, aangenomen... is omdat ik dan met Midas in discussie zou kunnen... <lacht> over wat er nou leuker is, de hond uh, of de kat. Dus dat gaan we straks even doen, toch, Midas? Wat denk je dat mijn reden is geweest om hier weg te gaan? <lacht> Ja, uh, Willem Takke, ja, we, we kijken weer, ja, het zijn allemaal weer veel kriebelbeestjes natuurlijk. Hè? Dat zilvervisje, dat is uh, uh, ook erg impopulair. Ik, ik ben heel verbaasd dat die ertussen staat eigenlijk. Uh, ve, ve, veel huishoudens hebben last van, of, uh, uh, zien die zilvervisjes. En ik neem aan dat mensen die driftig hun huis schoonmaken, er, uh, denken van, ik wil dat niet. Maar ik zou niet weten waarom het zilvervisje nou eigenlijk lastig is. Nou ja, er wordt gezegd, er zitten boeken, papier houden ze van en... Uh... Maar Ja, ja dat, maar dat uh, is dan weer stimulerend om het boek vaker op te pakken en in te kijken natuurlijk. Dan komen er <laughs> maar de mens kan geen last krijgen van zilvervisjes zelf. Hij gaat niet op ons kruipen, bijten. Nee, ze, ze brengen geen ziektes over, ze bijten niet. Uh, ik zou ze gewoon S over hun bol blijven aard. Albert Weijman. Ze, ze, ze richten schade aan natuurlijk. Uh, en het is bij het kenniscentrum Dierplagen in Wageningen... Uh, staat hij op nummer 1 wat betreft de inzichting van determinaties. Nummer 1 van determinaties is het... Uh, zijn het zilvervisje en het papiervisje. Het is wel van belang om goed te weten wat het verschil is... tussen het zilvervisje en het papiervisje. Nou, even snel dan. Wat een heleboel ja. mensen niet, uh, niet, uh, niet weten. Maar het zilvervisje heeft een heel andere uh, uh, preventie en bestrijding nodig... dan het papiervisje. Hoe oh, kan je het verschil zien? Heel kort? Of kunnen wij dat niet zien? Zijn we ja, dan? de kleur is iets anders en het formaat is iets anders. Je moet dat echt uh, goed met een loop uh, bekijken. Ja. En dat is ook de reden waarom uh, uh, ook professionele bestrijders nog wel eens zich vergissen. Oei. Maar is dat nou nodig? om het woord net van Willem Takker? Ja, ja, goed, hij, hij knabbelt dus in een papiertje. En verder, voor de mens heeft er eigenlijk niet zoveel last van. Nee, maar mensen zien het als hinderlijk. Nee, en, en, en, en er zijn allerlei redenen voor mensen... Het is wel iets op zes uh, pootjes wat er... Uh, wat er een Beetje ja, je beetje aardig je, uitzien. Je geeft er gewoon eens per jaar in mijn prisma-bijbeltje te eten en dan heb je er verder geen last meer van. Dat lijkt niet zo Wie, heb jij last van. Uh, je hebt nogal wat, nou misschien geen prisma-bijbeltjes, maar je hebt nogal wat papier in huis. Oh, last je, ja, van ja, ik ik weet het verschil wat tussen een papiervisje en een zilvervisje. Als je zorgens opstaat en de helft van je boeken is weg, dan is het het papiervisje geweest. Maar wordt er bij jou echt geknabbeld? Hm? Wordt er bij jou echt geknabbeld aan boeken? Nee, dat hangt er gewoon vanaf hoe je ze neerzet. Als je ze ervoor zorgt dat er een beetje ventilatie is... dat het niet al te vochtig is... Nee. dan heb je nauwelijks last van beestjes in je boek. Maar ja, in het tegenovergestelde geval... Uh, ja, ik heb ook wel eens meegemaakt beesten die eerst mijn boek opaten... en toen ze het op hadden gewoon dwars door de boekenplank heen zijn gegaan. O, nou is er één soort die niet op onze lijst terecht is gekomen. Daar is heel veel over gemeld. We hebben de afgelopen maanden ontzettend veel post gehad over... waarom staat de mens er niet op? De mens moet op de... Ja, jullie krijgen me gelijk allemaal verbaasd aan. Maar dat hebben wij toch heel veel gehoord. De mens is het grootste rotbeest. Nou ja, dat is zo'n dat is rare zelfbeschuldiging, vind ik dat. Je ooit... Stel je voor dat je een giraf tegenkomt en die zegt... de giraffen zijn de rottigste beesten op deze wereld. Dan stuur je hem toch ogenblikkelijk naar de giraffepsychiater. Dat beest is niet goed bij zijn hoofd. Je eigen soort verlogene. We hebben, we hebben ja, 10, 10, 10 miljoen diersoorten om overal de schuld van te geven. Dan geef je toch niet de schuld aan jezelf. Willem Takker? Nou, bovendien, als je zelf uh, als mens bedenkt dat je een lijst van rotbeesten op gaat stellen... dan ga je jezelf er natuurlijk niet uh, bij indelen. Nee. die wil gewoon een, een oordeel hebben van hoe zit dat met die andere beesten. Laten we het en... nog even snel over de nummer 1 uh, gaan hebben natuurlijk. De teken is natuurlijk een van de redenen waarom, uh, waarom we u ook hebben uitgenodigd, Willem Takker. Uh, het is de winnaar uh, van de verkiezing. Ik heb hier een aantal uh, kleintjes in een buisje, die hebben we net buiten uh, gevangen. Is het een terechte winnaar? Uh, ja, dat denk ik wel. In, in, in, in aantallen uh, op dit moment zeker. Ook als je bedenkt dat uh, naar schatting... Uh, lopen zo'n 100.000 Nederlanders per jaar in elk geval een tekenbeet op. Dat weten we, want die worden uh, gemeld via de huisarts. Dus we, en dat is wat mis, misschien nog maar 10% van alle mensen die echt een tekenbeet oplopen. Dus het is ja. in de buurt van een miljoen. Is het teken opkomst? Uh, ja, duidelijk. Uh, maar de teken heeft of profiteert enorm van ons succesvolle natuurbeleid. Uh, ja. uh, en dat is, denk ik, gewoon een heel goed signaal. Uh, het grote publiek zal dat niet zo leuk vinden... Want goed natuurbeheer uh, leidt ook gewoon automatisch tot meer teken. Want je krijgt meer veldmuizen, je krijgt meer vogels in je bos, je krijgt meer reeën En die teken die profiteren daar natuurlijk ja, van. enorm van. De ecologische hoofdstructuur toch, is ook uh, prettig voor de teken. Verspreid ja, zich zich makkelijk. Uh, hij verspreidt zich makkelijk. Hij wordt meegenomen door reeën of, of door muizen die van A naar B gaan. Ja, dus wat Henk Bleker nu doet is eigenlijk een uh, preventiemiddel om die ecologische hoofdstructuur uh, te <lacht> nou, ik Nou, uh, daar ben ik het niet mee eens. Want uh, die teken zit er inmiddels al. En we, heb, we hebben die, bio, die hoge biodiversiteit. Ik zou eerder uh, liefst uh, even omgekeerd kijken. Van, wees blij dat er teken zijn, want dat is een signaal dat ons uh, ecosysteem goed in elkaar zit. En je kunt heel makkelijk een aantal dingen doen om te voorkomen dat je geen teken hebt. Wat is het belangrijkste? Want we gaan uh, afronden. Dus vooral uh, uh, lichaamsbedekkende kleding dragen als je naar buiten gaat. Uh, doe van die tekenbandjes uh, om je enkels. Uh, of doe het antietheekmiddel uh, op je broekspijpen. En inspecteer jezelf vooral als je thuiskomt. En haal de take eraf. Heren, wij gaan u enorm bedanken voor uw aanwezigheid en uw inbreng deze ochtend. Hoogleraar Medische Entomologie, Willem Takker, Albert Wijman van Kenniscentrum Dierplagen en Midas. Dank jullie wel. Bedankt. En de Daas we hadden nog ja, een. De, de De eerste lingen van deze week. Ik wou nog zeggen, de Daas hadden we nog een prachtige reportage van klaarstam. Die hoort u volgende week. We gaan naar het tweede deel van onze Venolijn. Deze week opvallend veel koekoeksmeldingen op onze Venolijn. Vanuit het hele land. Net als de Grutto en de Kievit roept hij zijn eigen naam, dat weet u ongetwijfeld. Soms wel vijftig keer achter elkaar. Koekoek. Henk en Anneke uit Bussum. Voor het eerst dit jaar een koekoek gehoord. Op landgoed Junne bij Zwolle. Twee uit Laren. Maandag, langs het kanaal gewandeld... de eerste koekoek gehoord, luid en duidelijk. Goedemorgen, met mevrouw Brink. Vanmorgen werd ik om het kwart over de gewekt door de eerste koekoek. En dat was heerlijk. Jeroen van Hoeven, ik zit hier aan het water in een wijk in Nijmegen... en hoor zojuist de eerste koekoek dit jaar roepen. Hartstikke mooi met mevrouw Sparenwijk in Amsterdam. We zijn vanmiddag in het Amsterdamse bos geweest op 19 april. En ik heb voor het eerst de koekoek gehoord. Ik vond het wel heel erg vroeg. Ja, tot zover onze uitzending, tot zover de rotbeesten top 5. Past u op dat u bij het zoeken niet de nummer 1 te pakken krijgt, de teek? Want dan moet u... Ja in alle huidplooien weer zoeken om kwijt te raken. Ja, zometeen na tien in OVT het fantastische verhaal van de trompetten van Toetank Amon. Ze waren gestolen tijdens de opstand, maar nu zijn ze weer terug. U kunt ze zo horen, 3000 jaar oud. De Paas Special, over vergelding en vergeving. Onterecht ontslag, uw man ligt bij de buurvrouw in bed. Kiest u voor vergelding of vergeving? Mail uw verhaal naar pasen.vpro.nl en praat mee. Morgen, tweede paasdag, vanaf 2 uur in de Special. Vergeving of vergelding? Mail naar pasen.vpro.nl. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld.